Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Mark Rutte is ondervraagd over de aanpak van uitkeringsfraude in ons land. En dat gaat allemaal over de tijd dat hij staatssecretaris was van sociale zaken, zo'n 20 jaar geleden. Politiek verslaggever Mark Hamer legt uit waarom hij daar nu over moet komen praten. Deze enquêtecommissie wil echt gaan kijken hoe het fraudebeleid zich heeft ontwikkeld in de, de afgelopen 30 jaar. Nou ja, om maar even het eindpunt te pakken: hè. De, de toeslagenaffaire. Ja, en daarin viel ook. Daar is van alles misgegaan, maar er viel ook op dat specifieke bevolkingsgroepen op de korrel werden, werden genomen. En eigenlijk gebeurde dat twintig jaar geleden ook. Volgens Rutte was die aanpak toen terecht, al zou dat nu wel iets anders gaan, denkt hij. Daar zie je natuurlijk dat in de tijd dingen veranderen. En uh, ten aanzien van bijvoorbeeld die kenmerken als geslacht en leeftijd, dat zou je nou waarschijnlijk anders doen. Maar blijft natuurlijk de zoektocht, hoe dan? Uh, omdat je toch ook het risico gestuurd werkt en niet wat kwijtraakt. De onderzoeksclub is waarschijnlijk nog maanden bezig met hun ondervragingen. Ruim een kwart van de kinderen in ons land heeft ouders met een psychische aandoening of een drank- of drugsverslaving. Dat zegt de Trimbos. Onderzoekers zeggen dat deze kinderen hierdoor later zelf ook in de problemen kunnen komen. En moeite kunnen krijgen met concentreren of grenzen stellen. In totaal gaat het om zo'n 900.000 kinderen.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 Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 15 files. De files met de meeste vertraging. We staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Watergraafsmeer en Muidenberg. 7 kilometer file door een ongeluk. De spitstrook is daar dicht. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roedevaartsveen. Een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Is een ongeluk gebeurd. Bij knopen Traasdorp. De hoofdrijbaan is daar dicht. Het verkeer moet over de parallelrijbaan. De vertraging is een kwartier. Op de A9 Amstelveen richting Diemen. Tussen Amstelveen en Knoppen Diemen een half uur onthoudt. Op de N203 Amsterdam richting Alkmaar. Voor Alkmaar een kwartier vertraging. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zandvoort draait door. van uh, dit nummer hoorde, was uh, van een camera Nikon. Duran Duran, met een baanbrekende videoclip die erbij hoort. En welkom bij deze standvoortrijd door met Girls on Film. Daar begonnen we dan maar eens even mee. En als we dan toch een beetje in diezelfde stijl van Duran Duran doorgaan... dan komen we uit bij de 3 degrees, de 3 graadjes. Nou, dat is wel meer vandaag. The Runnen.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 meer terugschroeven wat ik eruit gooi. Radio vaktaal. Er schijnt iemand eventjes met een groot knopje... ...op deze schuif waar ik mee bezig ben... ...een beetje aangezeten hebben. Nou, dan is het nu tijd even dat geluidsniveau... ...wat aan je andere kant van de radio wat te, wat te doen. Ik heb even ingegrepen. The de Three Degrees met Runner... ...en daarachter Son met Drive... ...van een tijdje terug alweer. En trouwens doet mij dat sampletje wel ergens aan denken... ...wat ze hebben gebruikt in deze single... Sterk denken aan dit singeltje van Carly Simon met Why? Dat ik in 1995 hier het pand betrok bij ZFM Zandvoort, was ik ook nog actief bij een andere lokale omroep. Dat had ik te maken met de ene, Bart van der Meer, die het later veranderde in Corakoolwoord. Maar ja, Bart van der Meer is toch nog altijd zijn naam in dat verband. Die had een programma dat heette... Um Matchbox. Er zaten altijd wel wat, wat uh, jaren zeventig uh, dingen in. En bijvoorbeeld ook Earth and Fire. Thanks for the Love is een van die nummers die daar in dat uh, programma voorbij kwamen. Uh, bovendien, uh, Elephant kwam uit de buurt van diezelfde band. Uh, van Earth and Fire. Want uh, Earth and Fire kwam uit, uh, geloof ik, Voorburg. Elephant komt uit Rotterdam. En Somje, die je net ook daarvoor hebt uh, kunnen horen. Daarna -da, gevolgd door Carly Simon. Uh, die komen uit Rotterdam, heb ik me uh, laten vertellen. Dus. Of ook Den Haag. Den Haag is het zelfs. Dan word ik weer ergens zo. Dan denk ik misschien wel op de vingers getikt. door iemand die mee zit te luisteren. Dat zou zomaar maar kunnen. En ik ben een beetje in de ban van een reclame. Het is een, een luggisch reclame. Dus dat is toch wel ook wel wat weer opmerkelijk. En bij dat luggisch reclame. daar zit dit nummer in. En ja, dat is toch wel een heel wereldberoemd nummer. Want daar is ook John Lennon op te horen. Hier is David Bowie, tot aan de halflijnen van het nieuws van half 7. En het nummer heeft vijf, met een tikkie John Lennon. Goedenavond de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna de helft van de wereldbevolking heeft deze zomer langdurig te maken gehad met hitte. 3,9 miljard mensen hebben volgens onderzoeksgroep Climate Central tenminste een maand lang in temperaturen gezeten van 30 graden of hoger. En dat heeft invloed op de gezondheid van mensen en op de voedselprijzen. En zo'n 500 veehouders hebben zich gemeld voor de vrijwillige uitkoopregeling van het kabinet... De veehouders zijn bereid zich voor 120% van de waarde van hun bedrijf uit te laten kopen en te stoppen. Technologiebedrijf Philips heeft in de Verenigde Staten een schikking getroffen met ge gebruikers van defecte slaapapneu -apparaten. Het bedrijf riep de apparaten terug omdat het gebruik gevaarlijk zou kunnen zijn voor de gezondheid. Het is nog niet bekend hoeveel het bedrijf kwijt zal zijn aan de schikking. En het weer zonnig en droog en een graad of 30. I was only joking when I said I'd like to Mash a tooth in your hair En voor die mensen die vanavond bij het albumfeest zijn van Beat Drama van Pien. En dan is het de, de Pien met de Y in het midden, want er is er nog één. Die ga je straks ook uh, horen in Alternative Hymn. Overigens ook nog van deze Pien. Uh, want die uh, viert vanavond een feestje van het album Beat Drama in het patronaat. Daar kun je nog, volgens mij, denk ik, nog uh, ruim schootsen naartoe vanavond om nog eventjes dat verder te onderstrepen en de uitroeptekens plaatsen in dit programma, of tenminste in het uh, programma van Alteur, draaien dit... we Holland On For Your Love. Hold, hold You For Love. Pff, krijg, nog, krijg die titel toch nooit in mijn uh, kop, uh, denk ik, eerlijk gezegd. Ja. Yeah. Zal wel goed zijn. De voorroer de Smith, uh, trouwens met uh, Big Mouth strikes again. Uh, door met die, die fijne muziek. En dat is So The Night. En zij is ook dit weekend te zien in de Stem van de Stad Benefit Concert uh, voor de noodruftige halemers en de behoeftige halemers, Hier is de laatste single Front Row. We're in the era of each other We're in the era of you and me So come on, come on, let's make a stay We're in the seventh heaven naturally het alles zo moet je en dan is het ineens september en dan vallen de mussen dood van het dak af terwijl ik eigenlijk min of meer uh, ja looking for the summer van Chris Ria eigenlijk min of meer wil draaien maar ja dat, dat zit er even voorlopig niet in de staal council moet ik denken aan de vakanties die ik altijd vierde met uh, mijn vader en mijn twee jongere zussen ergens op de Veluwe. Dit was ook volgens mij in het jaar dat wij de laatste keer dat uh, deden in 1983. Dat dit uh, fijne singeltje uitgebracht werd uh, door de Staal Council. Maar als je dan op een gegeven moment uh, dat bedenkt. Dan vind ik ook dat je hem in een versie moet laten horen. Dat heb ik dan ook bij deze gedaan. Ik, ik schijn daar toch wel het nodige plezier mee uh, te doen uh, in Den Landen. Dus ik uh, vind dat wel fijn om te horen. Maar ik vind hem zelf ook wel lekker hoor. Dus dat is de reden waarom ik hem nog eventjes uit de mottenballen halen. Uh, vorige week was zij te gast bij Alternative FM. Deze dame, ze komt uit Zandvoort en zij heet Wendy Moore en het beest in haar is los. A feeling in my bones. The scars of my heart keep me in the dark. My future set in stone. I wanna light closer and in control.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 Het is een uh, muzikale stad, dat uh, Liverpool. Uh, dit kwam er ook uh, vandaan. A Flag of Seagulls met I Ran. Dat is trouwens uh, een van de singles die na Wishing Had a Photograph of You... want dat was een van de grootste singles daar. Voor hoorde je uit Zandvoort Windy Moore... Deze zandvoort draait door, zit er weer op. Volgende week is er weer een. En dat is dus altijd uh, voor mij altijd even een beetje belangrijk om warm te draaien. het hier. Nou, volgende programma. En dat is Alternative FM. Daarin gaan we natuurlijk nog een aantal leuke dingen en spannende dingen doen. Met nieuwe muziek. Onder meer. Dit is geen nieuwe muziek. Want dit is ook al wel van een uh, tijdje terug. Sluiten we mee af. Kim Wild en Check It out.